Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulporganisaties roepen de Britse premier Johnson op... om snel duidelijk te maken hoeveel coronavaccins zijn land kan doneren aan COVAX... het vaccinprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Verenigd Koninkrijk zei eerder een meerderheid van het overschot te willen doneren... maar maakt ze niet duidelijk hoeveel en wanneer dit zal zijn. Volgens de hulporganisaties is er een kans dat Groot-Brittannië binnenkort 100 miljoen doses heeft. Dat zou genoeg moeten zijn om alle eerste lijn zorgmedewerkers over de hele wereld twee keer te vaccineren. Bij een kerk op het Indonesische eiland Sulawesi is een bom ontploft. Daarbij zijn zeker veertien mensen gewond geraakt. Volgens de politie heeft iemand zich bij de ingang van de kerk opgeblazen toen hij door beveiligers werd tegengehouden. Op de plek van de aanslag zijn menselijke resten gevonden. Mogelijk zijn die van degene die de aanslag heeft gepleegd. In de kerk in de stad Makassar waren gelovigen bij elkaar voor de viering van Palm Pasen. De mis was bijna afgelopen toen er een luide explosie klonk. Twaalf landen, waaronder Nederland, willen dat Myanmar stopt met het militaire geweld tegen ongewapende burgers. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die is ondertekend door de legerleiding van verschillende Europese landen... Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Twee maanden geleden pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep... Bij de dagelijkse protesten daartegen zijn sindsdien honderden demonstranten gedood, onder wie ook jonge kinderen. In Hogeveen in Drenthe is een deel van een flatgebouw ontruimd vanwege een brand. De brand was op de zevende verdieping. Bewoners zijn met ladderwagens van hun balkon gehaald. Rond 1 uur vannacht was de brand onder controle. Twee mensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vandaag is het in het noorden bewolkt met af en toe regen. In de rest van het land is het droog en vooral in het zuiden schijnt geregeld de zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen start bewolkt, later op de dag is het zonnig en wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en in iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen nog maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik bedank nog even Koor Draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En als opening hoor ik natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Douws met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Onderweg zometeen Gert en Hermie. Ook Dick Doorn komt eraan. Maar eerst die Wim Sonneveld. En een van die beroemde creaties van Wim Sonneveld is Willem Paarop. Zoon en kleinzoon van een orgeldraaier. En tevens de voorzitter van het NPG. Oftewel het Nederlandse Parelgenootschap. In het begin schreef Sonneveld zelf nog teksten voor zijn personage. Maar al snel werd dit overgenomen door Ellie Asscher. U hoort hem nu, Wim Sonneveld, met Het wasgoed.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 Het lijfje preut steed eerst nog zèg en bolde bang een beetje weg. Maar het was toch eigenlijk wel fijn, zo met dat hemd daar aan die lijn. En spoedig was het natte goed aaneengesmeed door liefdegloed. En toen de meid eens kijken kwam en het eerste droge goed innam, toen waren beiden het hemd en het lijf, het eerst van alles droog en stijf.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 In het dorpje waar ik thuis hoor, woont in dezelfde straat. Een lief, blondharig meisje, dat wacht op haar soldaat. We zijn nu door de diensttijd gescheiden van elkaar. Maar als ik eenmaal afzwaai, blijf ik voorgoed bij haar. Dus het meisje uit het dorpje waar ik geboren ben, zij is van alle meisjes de mooiste die ik ken. Van de jongens van de compagnie heeft dat zijn ideaal. Maar een beetje uit de dak, er is een doodje is het is van allemaal. Zie haar in mijn gedachten weer bij het hekje staan, haar ogen nat van tranen zien mij vol liefde aan. Toen kon ik haar vertellen dat ik heel veel van haar hou, en bij het afscheid nemen rief zij ik wacht op jou. Is een meisje uit het dorpje waar ik geboren ben, ze is van alle meisjes de mooiste die ik ken. Van de jongens van de compagnie heeft wel zijn video. Maar een meisje uit mijn kopje is de meest van allemaal. En als ik bij het marcheren haar beeld weer voor me zie, dan voel ik mij de rijkste van heel de compagnie. Dan kan ik uren lopen en draag de zwaarste vracht, omdat ik weet dat ergens een meisje op me wacht. Het is een meisje uit het dorpje waar ik geboren ben. Van alle meisjes, de mooiste die je kan. Alle jongens van de compagnie, ik had ze ideaal. Maar een meisje uit mijn dakje is het lief van ah. Verzachten de schoren der jaren. Door die lieve oude mensen, met hun diep doorgloeid gelaat, heeft mijn hart een vast pleidoer dat altijd wijd openstaat, omdat hem het harde leven Zowel leed als plucht de brand hebben zij nu grijze haren. Een blik zo bijzijn zacht. Ik herinner niet voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht. Zij verzachten de sporen der jaren. Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. Vandaag een uurtje vroeger, want in de nacht van zaterdag of zondag... afgelopen nacht is de klok natuurlijk om drie uur een uurtje teruggezet. En daarvoor in de plaats krijgen we vanaf woensdag ook een, een nieuwe avondklok... die begint een uurtje later. Dus we zijn een uurtje eerder in verband met de zomertijd. En een uurtje later gaat de avondklok in. Dan kunt u nog bezoek ontvangen tot tien uur s'avonds. U hoort de muziek van Gert en Hermin met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. En daarvoor hoort u Dick Doorn met het meisje van mijn dorpje. En de volgende artiest is Frans Boudewijn de Groot, geboren in Batavia op 20 mei 1944. Een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent, producent en acteur. En hij werd geboren in een Japans inter, uh, interneeringskamp in Batavia. Tegenwoordig Jakarta, Indonesië, ommalige Nederlands-Indië. En u hoort hem nu Boudewijn de Groot met 16 lentes jong. Ze woonden in een villa wijk, haar ouders waren stinkend reis.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 Piet aan zijn mond orgel, tonen ontruk, als dan het walsliedje deint, is het of de zon er weer schijnt. Het lijkt of de steek er weer jonger op wordt, en tante Neel met haar heldere schort hangt uit het raam en ze wiegelt te vree, op het walsritme mee.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 heerst er vreugde dat hoe geen bedoog en op het kamertje achter drie zingen de buurtjes in harmonie de bieren en symfonie, langs de pleinen en krachten klinkt het lied van de straat. Dat in ieder gedachten een herinnering laat.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 de fuchsia. Heb u een plekje, een plekje, een plekje? Heb u een plekje voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet ons ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. Ik geef een stekkie, een stekkie, een stekkie. S'avonds op visite gaan dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekky van de fuck. Ik geef een stekky van de functie. Van de fuck, fuck, zie ja. Wil u een strekkie, een strekkie, een strekkie? Wil we een strekkie van de fucsia. Hebben we een plekkie, een plekkie, een plekkie? Hebben we een plekkie voor de fuksia? Het is een makkelijke plant, hij eet als ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon, hij doet het best op het balkon.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 heet die blokken. Leen Jongewaard met Wiltuien stekkie. Het ja-zuster, nee-zuster en voor augustus laat het het lied van de straat. En dan straks draai ik het al. Een nummer van Gert en Hermien. Gert en Hermien eten voor officiële Gert en Hermien Timmerman. Ze vormden jarenlang een Nederlands artiestenduo. En ze werden vooral bekend door het nummer Shalali, Shalala. Met de Duiven op de Dam. En Gert Timmerman had al een carrière als zanger. Dan zat hij met het lied Ik heb eerbied van jouw grijze haren. Een acteur, componiste Bobbia Schoepen. Toen hij in 1963 een duo vormde met zangeres Hermien van der Weijden. Met wie hij dat jaar ook in het huwelijk trad, Het klikte meteen, dus echt laten we dan meteen gaan trouwen. Gert en Remien Timmerman hoort u nu met Als tranen diamanten zouden zijn. Dan zou ik denk ik elke dag uh, gaan huilen. Als tranen diamanten zouden ween.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 Lang dan huil je tranen van eenzaamheid. Als tranen diamanten zouden wezen, als tranen diamanten zouden zijn, dan zouden Straten, heel de aarde die zal blonkeren van al de tranen die vergoten zijn. Als je heilen moet schaan je dan niet. Dat vroeg aflaat het leven niet zonder.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 Dat is je maar niet, dat is je maar.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 Blijf je kansen. Al oh, Foxy Fox trot, met je elastieke benen, Die wil elke avond naar de dancing toe. Ja. Kom aan staan. Oh. Deze Zandvoort uit Zandvoort die klink een beetje verkouden. Nee, ik heb geen corona. Ik ben erop getest en het was negatief gelukkig. Maar ja, toch in deze tijd uh, last van verkoudheid. Hè? Warm weer, koud weer, s'nachts vriest het. En uh, ja, dan krijg je toch een beetje te pakken. We hoorden muziek van Nico Haak met Foxy Foxtrot. Een van zijn grote hits en daarvoor Henk Elsink met Blijf Altijd Braaf en Goed. Coronatijd, avondklok, anderhalve meter afstand en één bezoeker per dag. Ja, het is even niet anders. Ik hoop dat u vaccinaties allemaal heeft gehad. Het is de bedoeling dat we straks uh, vanaf juni... dat iedereen uh, in ieder geval zijn eerste prik heeft gehad. En uh, dan is het afwachten of het allemaal, uh, ja, langzaam een beetje wegzijpelt. Want uh, we zijn allemaal klaar met corona. Alleen helaas, corona is nog niet klaar met ons. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaats van Zandvoort. Iedere week hoort u hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... Het programma Zandvoort uit Zandvoort. Oftewel een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En al die mooie muziek die is uh, beschikbaar gesteld door een recorddraaier. En ik heb, dan, uh, ik heb het dan weer samengesteld als een mooie playlist om voor u te gaan draaien. En zo ook nu de volgende formatie. De zusjes van Tricht met Minekus de Orgelman. Er is eens een reuze feest in een kleine buurtje geweest... Was toen Minikus nat, een zilveren jubileum had. Vijf en jaren lang, was zij al draaiersman. Leve Minikus, Leve Minikus, Leve Minikus, door al man. Leve Minikus, Leve Minikus, al daar. Met een hele hoop publiek. Trommels roffelden in de straat, allen huppelden op de maan. Pakkels gaven kleurig licht, vrolijkheid op elk gezicht, leven.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 De zee van Zandvoort is zeer fijn, de zee van Noordwijk mag er zijn. de Muiderzee is net als blauw, in Waak en Zee daar bruist die zout. Maar geen zee is zo die staan als onze scheef in de zee, die zit niet zo vol kwallen, want die blijven op het strand. Er is geen zee zo diest en gay als de Scheveningse zee. Daar baat alleen de voor En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand. Daar flirkt de bloem van Nederland. Aan onze Scheveningse zee schijnt zelfs de zon mondijn Zo'n chique zee die bruist ook niet. Maar lispelt geaffecteerd van lied, die ja, aan menig heigenaar beweert, dat Mengelberg haar dirigeert, vanaf het Scheveningse strand met een stokje in zijn hand. En er is geen zee zo die stengé als de Scheveningse zee, daar water leeft. de ootvooling. En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirt de bloem van Nederland in gezang. De zondags de zij verfijnd, wijl zij voor de elite denkt, Dan gaan de douarières hier, met fruilens roddelen op de pier. Dan zit de generaal heel chique, met zijn familie reumatiek. In het aparte paviljoen, je kan het niet minder doen. En er is geen zee, zo diest als de scheveningse zee, daar baalt alleen de hoogvollee. Zo charmant als het Scheveningse strand, daar de vloed van Nederland. Oh, je bij, salut, oh, chant, wat een heer. Geen zee zo die steng als de Scheveningse zee, daar waait alleen de hoofd voor En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirt de bloem van Nederland, het flits. Het schip waarop we zaten is met man en muis vergaan. Het schip is op de klippen stuk geslagen. Hoi! We zwommen door de golven, we spoelden hier aan wal. En Joost mag weten of het ooit in orde komen zal. Schipbreuk. Schipbreukeling, wat een mieze, mieze, mieze bestaan. Schipbreukeling, schipbreukeling, midden op de oceaan. Daar is een stip aan de horizon, schip aan de horizon. Zwaaien je met je onderbroek, zwaaien je met je hersen. Oh nee, het zal weer weg, oh jee, die zal weer weg. Pech, op het onbewoonde eiland in de Stille Oceaan. Daar zitten we al maandenlang te turen. En we eten rauwe visies. En we eten een banaan. En zo kan het nog wel veertig jaren duren. Hoi! En we zuigen om de buurten op het velletje van de worst. Eén van ons is al waanzinnig. Al waanzinnig van de dor. Schipbreukeling, schipbreukeling, wat een mieze, mieze, Mieze rug bestaan. Schipbreukeling, schipbreukeling, midden op de oceaan. Daar is een stip aan de horizon, vliegtuig aan de horizon. Zwaai je met je onderbroek, zwaai je met je hemd. Oh nee, het is al weer weg. Oh jee, het is al weer weg. Op het onbewoonde eiland is het haast met ons gedaan. We hebben al hoop, al opgegeven. En we kijken nou mekander met betraande oogjes aan. Morgen zijn we geen van allen meer in leven. Hoi, uitgeput en uitgemergeld geven wij elkaar de hand. Aan sterven, kameraden, op het onbekende strand. Schipbreukeling, schipbreukeling, wat een misje, misje, miserig bestaan. Schipbreukeling, schipbreukeling, midden op de oceaan. We wanden op gehissen. Eindelijk gerend. Eindelijk gerend. Ja, weer een stukje van Ja Zuster, Nee Zuster met uh, het nummer Schipbreukeling. En daarvoor hoorde u nog een stukje van Louis Davids met De Schevenische Zee. En de volgende artiest is Antoon Gerard Theodor Roepnaam Toon Hermans, geboren in Sittard op 17 december 1916... en overleden in Nieuwegein op 22 april 2000... was een Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder en dichter. En hij werd als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. En dat is natuurlijk samen met Wim Sonneveld en Wim Kan. En u hoort hem nu, ik denk toch wel een van zijn mooiste en leukste hits... welbekendste hits. Toon Hermans met Vogeltje, wat zing je vroeg...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 Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Vandaar het tegenvieren, vieren, zes tegenvieren. tegen vieren. Vandaar het dag is echt gezellig wordt. De je keer zing je vroeg. Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel Vandaar het tegen vieren, zo morgens tegen vieren. Vandaar dat dat was echt een gezellig hoor. Ze zijn alweer wat van plan. En het komt erop aan dat we tijdig deze aanslag zien te keren. Ier men wat zo vaak als onschuldig vermaakt, ons bekoord heeft dat willen ziveren als van dansen grachten.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 Is je toch al zo saai, zo vervelend en taai, dat we kunnen...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 En dat deed het einde met Jules de Korte met Juiltje van Pingelen. En daarvoor Oruilli Alberti met als van de Amsterdamse grachten. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En iedere zondag tussen 9 en 10 hoort u weer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Misschien nog zometeen Tom Manders als zijn Elias Doris met ik zou 100 willen worden. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.